9 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Orkaan Michael heeft in de Amerikaanse staat Florida... het plaatsje Mexico Beach grotendeels van de kaart geveegd. Veel gebouwen zijn totaal verwoest of zwaar beschadigd... door de harde wind en overstromingen. Tot nu toe zijn er in vijf staten zeker 17 doden geteld... maar de verwachting is dat het dodental nog zal oplopen.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 Het weer veel zon en hoge temperaturen. Het wordt 24 tot lokaal 27 graden. Morgen eerst zonnig, maar in de loop van de dag volgen er buien. Voor de buien uit wordt het nog wel 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM ZFM Met nu Tobak Alles leeft. is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft. Bij ZFM. Het wordt met het uur groter bijna over hier. Het het beste plaatje. Zit er even meer gitaartjes in? Dit is zo'n lekker poppie geworden. Ik vind het soms even een beetje te zoet. Paramore en Kat in de middel hier in de zaterdag zaterdagmooi. Yeah. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 13 oktober en een stukje geschiedenis is dat in de Copio, uh, Copia Po Mijn... dat is de Goudmijn, uh, Koper Goudmijn... Uh, stortte een gedeelte van het dak in... En 33 mijnwerkers uh, kwamen daar gevast te zitten. En ze gingen zoeken en ze, hadden ze, ze hebben ze dan overleefd. En uiteindelijk na 10 dagen boringen en toestanden kregen ze een teken van leven. En toen werd er op de boor werden allerlei briefjes werden bevestigd. En toen bleek het dat alle mijnwerkers die ze vermisten, daar gewoon opgesloten zaten. Daaronder, 700 meter onder de grond, zaten ze daar met z'n allen. En uh, ja, daar werden camera's geplaatst, alles werd gefilmd. En uiteindelijk hebben ze daar, weet ik hoeveel, vier maanden hebben ze daar bezig, zijn ze aan het boren geweest. Uiteindelijk hebben ze een hele smalle schacht gemaakt. En dat moest allemaal bekostigd worden. En uiteindelijk heeft dat... 20 miljoen gekost om die mijnwerkers naar boven te, te krijgen. Ze hebben daar echt een lijf verslag voor gemaakt. Op de televisie kon je gaan volgen. En al die mijnwerkers kwamen als soort... Ja, noem je dat als uh, filmsterren tevoorschijn met grote zonnebrillen op. Want ze hadden daar echt, weet ik veel, ja, vier maanden vastgezeten. En uiteindelijk kwamen ze daar tevoorschijn in de grote schijnwerpers Het was echt bizar. Als je dat terugkijkt ook. Je kan er ook gaan heel veel beelden bekijken dat ze daar gewoon bezig zijn met, uh, met rondhangen. Met water verzamelen, met andere leuke dingen. Dus dat gebeurde in 2010 bij de Copia Po-mijn. Goed, wat gebeurde er nog meer door die jaren heen? Ja, wat ik heel leuk vind, dat in 19... of Nee, Sorry, niet in 19, maar gewoon in 0054... Wat? Dan had je, dus is Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus... die, die was prinses van Rome en die wordt vergiftigd... door zijn echtgenote Julia Agrippina Minor... En het leuke is, hier is de serie van I. Claudius opgewassen. Oh, okay. Op het leven van die man. <kuggen> Claudius, ja, inderdaad. Ja. Ja. En uh, rond half zes op diezelfde dag... werd Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus... de zoon van Julia Agrippa Minor... die werd dus als precept aanvaard. En, kon, uh, en, en die kreeg dus alle titels van Nero... Maar dat is dus degene die toen Roma uiteindelijk uh, in de fik heeft gestoken. Oh, oké. Okay. <laughs> nou ja, hij 54, dus dat is uh, nou ja, 2000 en uh, nog wat jaren geleden. Echt heel lang geleden dit, hè? Ja. Nee, sorry. Nou ja, het Claudius heb ik ook altijd zitten kijken. Was er ook niet, zat er ook niet heel veel seks in. Was dan de... Nou ja, dus, was dat... het was in die tijd nog niet zo erg op tv. Nee, nee het, uh, het was altijd wel een uh, raar mannetje... die er een gegeven moment ook raar bleef spelen... om maar niet uh, <tus> serieus genomen te worden. Maar het is Zoals? dus 1963 jaar geleden. 19... Dat, is echt... dus, uh, dat is gewoon. Een heel jaar al. Ja, dat is. Uh, goed vertel, Marcus. Wat ja, heb je het uitgevist? In 1914 uh, wordt het uh, gasmasker uitgevonden door uh, Gerard Morgan. Uh, ja, het gasmasker is natuurlijk uh, voornamelijk gebruikt uh, tijdens de, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, de Eerste Wereldoorlog, waar ze veel uh, uh, chloorgaswapens en dergelijke gebruikten. En uh, de, hoe heet het. Uh, uh, het is wel hoe ze getest zijn, die wapens. Of uh, die maskers. Ja? Er werden gewoon Duitse soldaten werden gewoon in bunkers gezet. Ja? En dan met zo'n masker op. En dan werden er uh, vanaf een afstandje uh, gaspatronen ingeschoten. Okay. En dan was het. Uh, nou, succes. Laat maar even weten als je, als je, of je nog goed kan blijven ademen. Okay. Dat is, uh, zo hebben ze de, uh, de gasmaskers getest. Ja? En uh, een ander leuk beetje. Uh, tijdens, de, tijdens die Eerste Wereldoorlog. De Canadezen hadden geen, uh, geen gasmaskers. Eh? En op een gegeven moment werden er de schlorfgaswapens op hun gebruikt. En toen hebben de... Uh, um... Uh, hebben ze de, uh, vodden yeah? van uh, lappen uh, gedrenkt in urine. Dus yeah? voor hun mond gehouden. En daarmee hebben ze het overleefd. Gaat, ik heb jouw doekje. Wat mag ik mijn eigen doekje? Mijn urine vind ik minder stinken. Nee, je wil wat als je glooggas op je afgespoot krijgt. Ja, ja dan maakt het een beetje urine. Dat, maakt niet uit. Hè? Nee, dat het zou ook water kunnen zijn misschien, wat ze erin kunnen doen. Maar ze hadden niks anders voor handen waarschijnlijk. Nee, het moet gewoon nat zijn natuurlijk. Zijn de moleculen ja. kleiner, kunnen ze er niet doorheen. Ja, dat, zoiets dat, ja. Zoiets is het natuurlijk. Goed, uh, uh, 13 oktober is wel een beetje een vliegtuigramp. Uh, Datum lijkt wel. 1976, Boeing 707 vrachtvliegtuig stort neer op een school in Santa Cruz, eh, Bolivia. En daar 100 mensen komen daar om het leven... waarvan 93 kinderen die daar op die school zaten. In 1972, dat was eerder, een plot. Iljuws, nou goed, 62, die stort neer bij Moskou. 176 doden. Maar wat het meest van de verbeelding spreekt, is dit nog wel. 45 mensen aan boord, de meeste members of a van een rugbyteam van Uruguay. Crashed op een vlucht van Montevideo, Uruguay naar Santiago, Chile. Er was een search, maar het was veranderd. Die Mountains zijn een graveyard voor airplanes. Ze zijn 18.000 feet hoog. Ze zijn ijsiek. En continuing snow maakt de there daar gewoon zero. En dat gaat over nou ja, dat rugbyteam, wat eigenlijk in het vliegtuig neerstort. Hoog in de gebergte. Waar heel veel sneeuw zit. Het is heel erg koud. En op een of andere manier hebben ze daar. 14 zender, zeg maar, hebben dat overleefd. Of 18 hebben het overleefd. En daarom bleven er 14 over. En uiteindelijk blijven ze er 10 dagen zoeken. Uiteindelijk. Hoorden ze zelf op de radio, daar zijn veel van, alive. Dat ze niet naar hun gezocht wordt. En uiteindelijk hebben ze: dus, ja, er wordt niet meer naar ons gezocht. Dus wij moeten naar hun komen. Dus uiteindelijk, er zijn meerdere mensen zijn dus op zoek gegaan naar aansluiting met de bewoonde wereld. En eh, twee mannen hebben uiteindelijk tien dagen lang zijn ze de berg afgelopen. En zijn er zeg maar, uiteindelijk uh, uh, in contact gekomen met een man of een paard. En die heeft uiteindelijk dus helikopters naar naartoe gestuurd. En toen kwamen ze daaraan met uh, helikopters en. You know, and these friends of mine embraced me and they were crying and shouting so happy. You know, I remember those smiles so big, and uh, that was a wonderful moment. You know. Echt bizar. Uiteindelijk hebben ze besloten, dat is toch het, het leguber aan dit. Na uh, twintig uh, dagen hadden ze zoiets: ze hebben niks meer te eten. Wat moeten we nu? En toen had de, een van die mannen zoiets: we gaan die piloot opeten. Die heeft dit veroorzaakt. Die, ja. We zijn op een, verschillend, vraak, uh, een, op, op, op een plek terechtgekomen. Maar dat hadden we helemaal niet terecht komen. Maar <tie> uiteindelijk hebben ze die piloot opgegeten. En toen hebben ze een pact gesloten: zo van oké. Okay, als ik doodga, mogen jullie mij ook opeten. Want we moeten overleven. Ze komen ons niet redden, dus we moeten iets bedenken. En het Maf is dan ook, als je dan die interviews ziet... met de twee mannen die als eerste, zeg maar, de journalisten spraken. En de journalisten zijn echt heel nuchtig. Van, ja, maar jullie hebben daar hoeveel dagen gezeten? 72 dagen? Waar hebben jullie van geleefd? En er wilde een man bij een antwoord geven. zegt die andere man, ander man uh, daar geven we geen antwoord op. Dus het was later werd het bekend dat ze eigenlijk, zeg maar, gewoon... Uh, Kannibalen waren. Kannibalen waren. Ja. Alleen, het zijn... Kannibalen, zegt hij ook, dat zijn mensen die... Uh, mensen doden voor het vlees. Maar ja, hier waren mensen. Het vlees was, was al dood. En okay, je moest ja. wat. Dus het is dus echt uh, ja. een heftige film, hoor. Alive. Ik heb uh, nog een bericht. Dat is een Natuurlijk uh, is het ook die vrijdag vaak op een dertiende geweest. Of op de dertiende vaak op een vrijdag geweest. Ja, dat is ook zo, ja. En nou is het in 1307 was het vrijdag de dertiende. En toen ja? werden alle Tempeliers in Frankrijk op bevel van Philips de Schone gearresteerd. op grond van valse beschuldigingen. En het was de bedoeling om de orde van Tempeliers te vernietigen. Dat waren dus al die kruisridders. Die gingen dus. Uh, als een heilige oorlog, uh, als uh, ze gingen in het heilige land oorlog voeren tegen de moslims. En ik heb het idee van, is dat nu tegenwoordig? Is dat gewoon andersom? Het is een wraakactie andersom. En dat dan toch wel eigenlijk wel bijzonder. Oh, ja. He, want eigenlijk, uh, waarom, wie waren wij, de, de, de, de ridders, uh, yeah. de, die het geloof en dat ze dan daar in het heilige land, dan daar inderdaad iedereen uh, weg wilden vagen. En nu wilde Philips, uh, die wilde gewoon... Uh, ja, die vertrouwden ze allemaal niet, weet je? Nee. Al die uh, de orde van de Tempeliers. Ja. Yeah. Toch over, wel bijzonder. Overigens is dit ook de reden waarom we vrijdag de 13e als ongeluksdag ja. zien. Ja. Oké. Okay. Dus nou, is dat nog rond? En dan, het verklaart misschien ook heel vaak die vliegtuigongeluk. Ik weet niet of die allemaal op vrijdag waren, maar je zou bijna wel gaan denken dan. Ja, <laughs> ja, ja, ja. dat zou ja. heel goed kunnen. Oké, okay. dat is over de geschiedenis. Straks de verjaardagen voor je uitgezocht. Yes. Bijna plaats van Gas van Supergrass. Walk the walk, en het wordt vandaag een zonnige dag, dus maak even een loopje. kom deze kant op, de strand op. Wij zitten minder in de verjaardag natuurlijk. En we kijken wie jarig is. Uh, sommigen leven niet zo lang meer. Nee, die zijn lang al overleden. Maar toch altijd wel leuk om daarbij stil te staan. En wij doen een kleine greep eruit. Uh, vandaag uh, vandaag uh, iemand die wel nog uh, leeft. Uh, sorry, ik ben helemaal in de warmte. Uh, Kele Okereke. Ja. Huh? Oh, die. oh, die. Kele Okereke. Nou, dat kennen jullie niet. Dat is de zanger van deze band. Black party. Het is zo goed dit. MC. Ja, houdt vandaag 37. De Dan alweer een plaatje uit 2005, hoor. Dat is alweer oud, maar wie zijn er nog meer jarig? We laten het hier even weten. Ja, ja. 1934. De, ja? Zij is dus nu, dat zeg ik nu, 84. Ja? Nanamos. naar Nana Na Kijk je haar nog? Kijk je deze nog? nog? Ja, deze ken ik nog wel. Ik morgen, ik ja hoor, Toepassend ja? van. Oh, ja. Die hebben wij al vaker als intro. Nee hoor, dat is weer net een andere plaat. Ja, nee, nee. Ja, de, de Nederlandse versie ja, hebben, wij. hebben wij. Ja, ja. Nee. ja. die hebben wij. Klopt. Goedemorgen zonneschijn. Je hebt ze gewoon gejat van haar. En ik vond dit ook wel heel toepasselijk, want uh, ja, hij is pas geleden van ons heen gegaan. Dit is ook Nana Muscuri. Samen met Charles Asnavour. Oh. Oh, zommig. die oude rot in het vak die op zijn hele grote, hombostische trap staan. Met een orkestje. Leuk hoor, Nanem Skoury en Charles Asner voor. Nanem Skoury is uh, vandaag... Hoe is hij eigenlijk geworden? Nanem uh, Skoury? Uh, ik ja? dacht 73 of zo. Wat zei ik nou? 74. Ja, okay. 80. 84. 84. <tie> ja. nou, Schelden ze 10 jaar dus blijkbaar. Goed, Marcus, wie heb jij eruit vandaag gefilterd? Ja, Vandaag ook jarig is Caleb uh, McLovin. Uh, dat is uh, uh, een van de acteurs van uh, Stranger Things. Hij speelt uh, Lucas Sinclair. Uh, ja, hij is. Uh, uh, zo. Ik ja. Even, uh, ja nee. uh, hij is uh, 17 geworden. Oh, 17. Oh, jong broekje nog gewoond. Ja? Uh, Sasha uh, Baron Cohen is jarig. Baron. Baron. Je kan goed uitspreken, hè? Baron. Cohen. En uh, ja, hij is momenteel ook op de televisie. Met een televisieprogramma. Maar je kent hem nog misschien van deze man. Nice to be here in your country Yes. I particularly am impressed by the design. Ja, het is Borat. Hij is vandaag. jarig. Hij, hij wordt vandaag 47. Hij heeft een nieuw televisieprogramma S'avonds laat en dan gaat hij verkleed als. Ja, een of andere Molot die in de gevechtskunst uh, uh, uh, gespecialiseerd is. En dan gaat hij uitleggen hoe je zou moeten reageren uh, op mensen. En, uh, ja, hij doet echt de meest, en de meeste belangrijke mensen krijgt hij dan voor de camera. En die zet hij compleet voor schut. En die werken er gewoon ook aan mee. Dat is heel bizar hoe je dat elke keer voor elkaar krijgt. Deze is het is een beetje te vergelijken blonde. met wat... Hoe uh, uh, heet het nou? De Mol? Linda de Mol ook... Uh... Benny nee, dus nee, van Dijk die ging straks. Daar, ja. ja, daar is het ja, mee te vergelijken. Maar dan anders. Maar dan anders want dan uh, hij, hij, hij laat hij hun de belachelijke dingen doen. Maar wie trouwens ook vandaag jaar is. en hij is uh, één jaar ouder zelfs dan die Sacha Baron Cohen. Ja, ja, zie je. Ik vond het als de manier waarop hij spreekt. Spreek, zeker joods hoor, als je ja? dat zo hoorde. Die, uh, Joodse Engels. Ja? Maar Paul Potts is vandaag jaar, Die Britse operazanger. die toen heel bekend is geworden met uh, Britain's Got Talent. Oh. Maar die heb je gemist. Die, maar die heb ik gemist, ja. Ja, die heeft echt uh, een stem dat we ze hadden, echt hadden van... wow, weet je. Net als die andere dame die er toen ook was... die niet helemaal goed was. Dat is ook zo'n dame die uh, met Britse Catalan... Oh, die? Die, die, die, die niet helemaal goed was? Die, ja, die weet ja, je, die een heel eenvoudige vrouw. Maar die ondertussen wel echt uh, opera uh, res is geworden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja die was echt, die, oh. Iedereen werd weggeblazen gewoon ja. Vandaag wordt hij 71. Hij zat vroeger in Van helen. Ja, Sammy Hacker echt wel oud. wist je nog niet hij zo oud was? ik heb het op David toch in mijn hoofd, maar eigenlijk dat van Sammy Decker, uh, vind ik Sammy Hacker vind ik misschien nog wel leuker. vooral ook dit geluid. het is echt zo lekker dit. Don't tell me. en hij is nog steeds met van heel actief. af en toe doet hij gewoon weer een reunietje. Dus uh, leuk. Oké, okay, ik zie dat je ook iemand hebt gevonden die jarig is. Ja, Paul Simon. Die oh. is vandaag jarig. Hij is uh, van 1941. Dus hij is ook al aardig op leeftijd. Ja, Paul ook, Simon. Uh, 77. 77. 77. Ja, yep. Nou, ik vond toch wel een van de mooie nummers, dat 50 Ways to Leave Your Love. Want toen had je Radio Caroline. Ik had toen zo'n grote radio met zo'n buis. Ja? En dan op mijn kamertje, en dan hoorde je Radio Caroline. En dan hoorde je dit nummer: 50 Weeks Leave your Lover midden in de oh, nacht. Okay. Oh, kijk. Wacht, je ziet het helemaal het weer voor Was, ons. Nog ah, was, dat, was dat nog zo'n radio met zo'n hele grote toeter erop? Ja. Ja, ja nee, dat niet. Dat ja. maar was ja, heel mooi. Met, met zo'n bakkelijke toeter aan de bovenkant. Ja, Had ik hem al heel lang, en toen zette ik hem buiten voor, was gewoon vuil. hij was zo weg. Ik denk, nadat nou, al shit, ik had het gewoon goed moeten verkopen Niet goed over nagedacht, nee. Nee. nee. Vandaag, uh, wie heb wie, wie, wie, jij. Ja. ja, vandaag is ook nog uh, jarig Kate Wells. Ja? Die. Uh, ja, Eigenlijk de meest recente werk is uh, uh, 13 Reasons Why. Dat is uh, een vrij heftige uh, serie op Netflix. Uh, Oké. Okay. Ah, dat is wat een nieuwe Zeker generatie. Terry Gibbs is vandaag jarig. Ik weet niet, uh, niet van de Gibson Brothers, maar, uh, Gibson Brothers, maar gewoon uh, Gibbs. Hij is 94 geworden. Hij is een uh, vibrafonist en pianist. Oh. Hij oh. komt uit de Bob scene, de jazz Bob. En hij heeft uh, ooit een wedstrijd gewonnen. toen was hij 12 jaar oud. Dat is echt een tijd geleden. Hij is geboren in 1924. En spelen. Dat, dat, dat, dat kon hij gewoon. En ze dus had gewoon. Uiteindelijk, na de oorlog speelde hij samen met Tommy Dorsey... Chuck uh, Jackson, uh, Buddy Rich, uh, Woody Herman. Nou, uiteindelijk heeft hij mu uh, muziek gemaakt met Dizzy Gillespie... met uh, uh, Stan Getz, Dino Washington, noem ze allemaal op. En dan zou je denken, laat toch even wat horen, wat, hoe klonk het? Dit is dus Terry Gibbs. Voorstellen gewoon, hè? net na de Eerste wereldoorlog. Tweede doorlog meegemaakt. En nog maakt die muziek, hè. 2013 kwam zijn 65 e album uit. Haha. <laughs> ja. Het is echt een onwaardige onwaardig. repertoire. Je denkt, heb ik dit al eerder gespeeld? Ik weet het niet. Klinkt wel nieuw. Nee. Nou, we nemen het op. Klaar. Terry Gibbs, dus 94. Heel bijzonder. En wie vandaag ook jaar is, is helaas overleden. Hij is slechts 58 geworden. Bram Vermeulen. Ja. ja. Wel bekend van Nederlands Hoop in Bange Dagen. Bram en Vermeulen. Toch ook wel bekend met bepaalde liedjes hoor. Want ook dat liedje over politiek, dat vond ik ook altijd wel Politiek. Politiek! Uh, hij zei, was een fenomenaal tekstschrijver. Ja, goed, dan hebben een stukje Bram Vermeulen dan. Dood ben ik pas. Wat? Als oh. jij me bent vergeten. Uh, nou, daar heb je wel kans van. Oh, want ik was je eigenlijk wel met begrafenis beetje... of zo. Ja, het testament. leuk Ja. ja. Ja, dat is ook wel mooi gevonden natuurlijk. Ja. Kelly Preston is vandaag, ja, ze wordt 56. Ze is ooit getrouwd met uh, Kevin Cage, een acteur. George Clooney heeft ze ook mee gedaten. En uiteindelijk is ze een tijdje getrouwd geweest met Charlie Sheen. Maar Charlie Sheen, die, die was echt een ronde beeld. Die schoten geeft gegeven met haar in, in de arm. Dat was beoogelijk. Het ging beoogelijk. Ja, ja, gast. Je gaat er vandoor. En uiteindelijk sinds... Het, 1991, 12 september, is hij getrouwd met John Travolta. Ze hebben drie kinderen. Oh. En ze zijn wel van de Scientology kerk. Oh. Wow, dat Zoals minder. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Nou goed, vandaag moeten we toch ook nog benoemen... dat vandaag de leider van Suriname is jarig. Zak het, het, het, het, het volksliterij. Nou, of die Daisy Bouters wordt vandaag namelijk 73. Ik vind het wel weer genoeg, zeg. Ja, zeker. Het is genoeg. We gaan Echt. eigenlijk automatisch al door naar de Stanschorse Berichten. Maar laten we nog even... Gewoon even muziek. Dat, ja, we doen even muziek. En dan doen we straks wel weer uh, de Zandvoortse berichten. Jij zit nu ook meteen in Brand van Meulen te zoeken. Van, is er nog een keuze in te vinden? Ja, ik vind het wel verrassend inderdaad. Wat die allemaal ja, diepzinnigheid. Echt leuk. Samen met Freek de Jonge. Naki van My Baby. Nieuwe album. Had ze toch weer net even een apart sausje eroverheen, hè? Echt, van alles bij elkaar in deze uh, muziek. <laughs> het is, uh, ja, goed, als is het bijna weer half negen. In half negen, nee, half tien is toch. We zijn alweer een uur later, hè? Zandvoortse berichten. Ja, het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is vandaag Veteranendag en dan wil de Zandvoortse editie, hè? Het is niet in heel Nederland Z Veteranendag, maar in Zandvoort doen ze het apart. Want we kunnen... Bepaalde mensen van organisatie die normaal zeg maar in het land aan bezig zijn, die kunnen nou hier zeg maar lekker rustig hun eigen Veteranendag eh, vieren. En het gaat ook over niet alleen maar over de Tweede Wereldoorlog, het gaat over alle missies die zijn uitgevoerd. En vaak is dat vanaf de Tweede Wereldoorlog, want daarvoor dat kan bijna niet meer gewoon natuurlijk. En het gaat allemaal rond de geboortedag van Prins eh, Doerak eh, Ladyman Bernard. Weet je wel, rond, die, rond die geboortedag gaan ze dan zeg maar, de Veteranendag doen. En dat doen ze in. Talassa. Het begint om 11 uur en om 1 uur is het al ten einde. En, uh, uh, je kan ook een blauwe hap daar nuttigen. Dus, en zijn ook voertuigen. Oh, het is echt een ja. nou aanrader hoor, om daar even naartoe te gaan. Ja. Leuk. Wat ook een nou aanrader is, om morgenavond even naar het Amsterdam Beach Hotel te gaan. Ja. Want daar begint weer uh, de open mic-avonden. Oh ja! Dus er staat ook, vergeet de sportschool en kom je trainen bij Zandvoort. Lacht, open mic, comedy night. En wat ik zeer verbaasd vind, dat hij niet op de evenementenagenda in de krant staat... Dus uh, ik zou zeggen, ga gewoon even ge lekker uh, lachen daar. En uh, er zijn uh, tickets te kopen zo. En we hebben hem gedeeld op onze uh, Facebook-vagina. Ik ja, vind het jammer dat hij gewoon niet... Uh, nee, dat de is, de is de wel handig. Staat. En op de 14e heb je er eentje. 14 oktober, 18 november en 16 december in ieder geval. Ja, oké. Dus okay. iedere keer de, zeg de tweede zes, zondag zo'n beetje. reserveren wordt aangeraden. En de kaarten zijn 6 euro. Bij het uh, Badhuisplein is dat een uh, Saïd El Hasnaoui. Organiseert het. Ja, ja, leuk hè? Ja, en Patrick van de, de, de Keyboom, die komt uit, uh, uit België. Die, uh, die praten het aan elkaar. En die is vaak ook wel gevat. Hè? Dat is ook een, ja. ook een comediant, Job. wat ben jij een comediant? Dus dat is leuk. Ja, uh, andere dingen die spelen. Wacht hoor, ik heb een hele lijst die nog staan. Uh, Kijken. Uh, Piet Heijn van Mechelen is benoemd tot ridder van de orde van Roy Nassau. Uh, Nick Meijer is uh, naar, uh, in Doorn gegaan. En daar heeft hij dus Nick uh, Heijn ge gesproken. Die heeft zich jarenlang ingezet voor uh, slaapapneu. Bij hem werd het geconstateerd in uh, 2000 en, uh, 2002. ons slecht slapen. Uiteindelijk had hij slaap, slaap, hap nu. Hij heeft daar door zijn boosheid zo ontzettend uh, voor ingezet. Dat uh, deze Nick mij daar, ja hij zegt van bizar hoe jij daarvoor ingezet. Hij stapte nu uit, had daar uh, zeg maar, de leiding. Hij was de voorzitter. En hij zegt van ik wil nog wel bij overleg worden betrokken. Want ik heb nog wel ideetjes. Maar ik ga hem even terugtrekken. Ik ga even een paar trucjes doen. Hè? Ja. En er zijn, uiteindelijk zijn er nu 8500 leden. Zo. Ja, uh, Zijn dat slapende leden? Nou, hopelijk, want dan is het gelukt. Hè? Zou je dan denken. Ja. Nou. De 27e oktober is er een, uh, weer een Neder uh, Nederlands kampioenschap... garnalenpellen in uh, Thalassa. Als je wil, als je wil dan uh, kan je je inschrijven en dan... Uh, uh, naar Garnaal met AE, de Garnaal. Ja. als antwoord at gmail.com. En de inloop is vanaf 4 uur. Er is zo live music met DJ, DJ of het duo hij en gij. en Wim wil wel. Nou, gezellig. Ja. De deelname is 5 euro. Je hebt uh, de prof professionele pellets en de recreatie palace. Als je deelneemt kost het 5 euro. En als je niet. Uh, als je alleen komt kijken, dan kan je gratis naar binnen. En uh, er worden er de hele avond door worden er wel toosjes met garnalen geserveerd. Oh, wat een lucht. Ja, ik ga er dus niet heen, want ik kan er niet tegen. Maar het is, het is wel gezellig. Ja, het is wel gezellig. Ik, ik was afgelopen uh, maandag was ik in, uh, bij Alkwas ontzet. En daar wordt ons zuurkool uitgedeeld. Oh. Ik heb echt negen maanden in de suikerfabriek gewerkt. Ik kan verhalen vertellen, dus ik hoef het niet meer te eten. Maar echt die lucht die er dan hangt. Oh, oh ja. net zwerg als vislucht gewoon. De brandweer is verder aan de deur geweest. Dinsdagavond hebben ze gecollecteerd voor de brandwondenstichting. En de brandwondenstichting eh, hij krijgt geen subsidie, zeg ik altijd. Je moet echt alles het geld zelf ophalen. En er is 507 euro opgehaald. 62 cent trouwens. Hier zand wordt alleen voor deze stichting. Oh. En de, de brandweer doet dat heel slim. Die gaan er, zeg maar, met de brandweerwagen, de ladderwagen, met sirenen. En de mannen ook allemaal in het pak. komen ze aan de deur. Nou, één keer weg, ik, ik, ja, ja, ik heb echt zoiets. Ja, ik heb allemaal geld gegeven hoor. Ik voel me altijd zo overmand. Ja. Door zoveel dingen. Die dan die dan getoond worden. Ik moet gewoon in ieder geval 10 euro geven, weet je. Ja, minstens. Ja. Uh, wat ik ook nog wilde vertellen, ik weet niet of we dat al verteld hebben, maar vandaag en morgen rijden dus geen treinen. Oh. En het belooft dus de mooiste, lekkerste, warmste na zomerdag van het jaar nou, te worden vandaag. Nou, zou ik zeggen. Nou, heel fijn, ben je naar dan moet je met ja. zo'n bus. Ik zag ja. vanochtend al dat het heel erg stil was. Oké. Okay. En uh, toen, toen, toen heb ik ook die mooie foto gemaakt, wat ik dan uh, zo hoog vond uh, naast het station. Maar ze uh, zijn bezig met die uh, tunnel. Yeah? of uh, Nou ja, met die brug om die te gaan overkappen en toestanden allemaal. Dus uh, okay. komt kocht een schouwpad bij uh, Natuurbrug, Natuurbrug Duin ja. Nee. Shit. Ja op de ja. fiets moet je uitkijken ja het hek stond er jongen oh nee okay. en... maar ik heb, moet eerlijk zeggen ik heb al mensen aan de mensen herten aan de andere kant van het spoor gezien toen ik op de fiets over Pieterpad reed dus ik denk van nou blijkbaar kunnen ze ja. er toch al overheen of zo ja oké okay. nou dat is wel stand voor de berichten en uh, dan tijd de landenkeuzes is het al, is het al wat geworden of moet ik eerst nog even je hebt voor mij ben je nog niet nou, zo ver uh, ik, ik, ik ik zat te denken is dit nu denken, laat is het heel zwaar hè ja, ja het, is het is mooi al weer buiten Bos. ja Oh ja, dan, wel, dan doen we gewoon Paul Simon, weet je wel? Met 50 Ways is ook Om, wel zwaar. Omdat hij ook wel uh, hij is jarig vandaag. Hij is vandaag jarig. En, ja. um, maar dan moeten we eigenlijk echt de, de originele. Oh hier kijk, dit is hem. Dat doe even de originele van ja. Paul Simon. Hij is vandaag 77 geworden. Ja, wat een leeftijd, hè? Is echt heel al oud. Dat loopt echt tegen 80 gewoon. Hij maakt volgens mij nog steeds muziek. Er is heel veel aangevoren momenteel. Ja, Dan met Alton Johnny in de wereld draait door. Ja, hij, hij, hij, hij was ook in Ziggo uh, Dome. Daar is mijn broer nog geweest. Dat, okay. heb ik, dat heb ik helaas gemist. Oké, okay. nou, even naar... Echt jaren 70 is dit, geloof ik, hè? Zeker. Stil. Ja. Crazy after all those years. Geen uh, social media, heerlijk. Ja.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 new plant You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Or hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do.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 Just listen to me. Hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Paul Simon, vandaag 77. En uh, Hop on the bus, Gus zal mogen wat uitleggen. Want hoe zou je in godsnaam van die, van die vrouw af kunnen? No. Nou, hier waren wat tips. Paul Simon heeft vandaag uh, jarig. nog steeds jarig... Uh, still going strong. En dan zie je meteen ook al YouTube. Ook al wat foto's van de laatste tijd. Nou, nog steeds het hoedje op. Nog steeds met de arm omhoog. Yo, yo, yo. En ik hoorde net van Marcus dat zelfs dit nummer ook nog geremixed is. Daar hebben ze hier ook een beetje onder gegooid? Is dat ja, de, de, de is hij wat sneller. Maar dan gebruiken ze vooral de tekst. Het ja. is best wel een catchy, uh, ja, is, een catchy uh, drietje. Ja, het begint heel zoet en uiteindelijk hoor je dan denken van... hé, hey, is dat de manier om van je liefde af te komen? Nou, dat is wel heel plat. Ja, maar wel leuk om zo te doen. het ook gewoon op de bus springen, pak je sigaretten halen. Je kent ze allemaal wel, al die one-liners. Het is uh, de zaterdagmorgen, loop tegen tien uur straks naar tien. Een goedemorgen Zandvoort. De lijnen moeten nog getest worden. Het is altijd even spannend natuurlijk. En ik lees vandaag in Telegraaf... dat Schiphol moet toch wel proberen jaarlijkse vluchten... 32.000 de nachtvluchten proberen het eraf te krijgen. Aan komende jaar is het toch de bedoeling... dat er in ieder geval 10.000 vluchten s'nachts eraf gaan... om de rust een beetje onder de bewoners daar terug te krijgen. Want mensen balen ervan, echt slaapproblemen. En ze willen nog steeds huizen bouwen daar. Ja, dat moet ook gewoon doorgaan, hè? En dan krijg je daar bezichtigingen. En overdag heb je dat niet zo in de gaten. Oh, dat vliegtuig, wat leuk. Jeetje, wat komt die laag over. Is wel leuk, hè? Ja, totdat je er s'nachts ook ligt. En dan denk je, oh, oh, is dat vliegtuig. Oh, daar komt er nog één. En nog één. En nog een. Nu nu willen ze dus binnenkort dat veranderen en hebben ze met koromdon hebben ze al overleg gevoerd en die heeft zo sowieso... Nou ja, ik, ja ik, oké, okay. ik wil dan wel minder vluchten, boeken... maar dan moet ik overdag meer starts en landingen krijgen. We zijn echt aan het onderhandelen hoe kunnen we dat in Godsam doen. En Ik, ik heb niks gelezen nog over Eindhoven, alles, of alles nou in Eindhoven moet gaan... maar dat zou ook een idee zijn. Maar het moet allemaal zo dicht op elkaar. Ik snap ook niet waarvoor ze in Godsam ook gaan huizen bouwen daar. De huizen zijn natuurlijk wel financieel erg aantrekkelijk. Dat geloof ik ook wel. Maar dit, joh, dat, gaat toch, dat, dat ga je toch niet trekken? Als je ik dus nachts een paar keer wordt ge... Er was, er was laatst ook een onderzoek gedaan door de World Health Organization, ja? de WHO. Die, um, die had een onderzoek gedaan en daaruit bleek dat een derde van de, van de huizen, ook in Nederland. Uh, uh, een derde? Die, uh, hoe heet het? Um, niet binnen de uh, uh, geluidsnormen, de nieuwe geluidsnormen valt. Oké. Okay. En dat, ja. Door, als je zeg maar in een te rumoerige omgeving woont. Yeah. dan uh, krijg je last van slaapgebrek. Uh, hoe weet het. Uh, en er zit best wel wat uh, ja, gezondheidsrisico's aan. Oké, okay. die, die normen zijn natuurlijk ook bijgesteld. Dat geloof ik ook wel. Want als je een paar keer zo'n auto door de straat gaat, ja, dan ben je al wakker natuurlijk. Ja, dat vond ik zo bizar daar in Chicago. Dat je gewoon, de metro gaat er allemaal boven grond. Ja. Yeah? En dan zit je in die metro en dan zit je naar buiten te kijken. en Dan zie je gewoon, nou, allemaal de straat. leuk En in één keer, bam, gebouw. Gewoon, maar echt op, op ja, echt 15 die... centimeter afstand gaat, dat, gaat die metro <laughs> gewoon langs maar je het gebouw. Zal er maar en een, herrie, herrie, op jonge, een herrie, komen. Een herrie. Je zou er maar wonen in dat gebouw, toch? Ja, ja. Nou, ik heb wel eens van die belden van zo'n metro die hoog langs zo'n gebouw langs gaat. Ik zie dat echt zo voor me, ja. Nou, dat is, uh, ja, je zal er aan wennen, denk ik wel. Maar voor mij is dat gewoon een fase. Ja, je kiest, het, je kiest er zelf voor om daar te gaan wonen. Die metrolijn ligt er al honderd uh, jaar. Of langs, ja, okay. dus, uh... Ik denk dat dat, zeg maar, een jaartje leuk is. En dan heb je alles een keer meegemaakt. Hè? En dan denk ik, nou, ga het nou maar weer eens verkopen. En ik ga ergens anders wonen of ergens anders een huisje huren. Goed, wat, we kijken de wereld in. Wat hebben we nog meer? Therapie 1, koren. Ja, er is uh, tijdens de vlucht van. Uh, Orlando naar Cleveland is met twee uur vertraging uh, uh, de vliegtuig pas weggegaan. Want de politie had een vrouw en haar eekhoorn uit het toestel gehaald. Maar de <laughs> vrouw beweerde dus dat het dier met haar in de cabine moest meereizen. Want het gaf haar emotionele steun. Dat was dus eigenlijk een hulpeekhoorn. -ko uh, hul geen hulppomp, maar een hulpeekhoorn. En de passagier uh, ja. had dus echt bij een reservering gemeld dat ze een therapiedier zou meebrengen. Maar gaf niet aan dat het om een eekhoorn ging. En knaagdieren zijn gewoon niet toegelaten op vluchten. Nee, het begint is je, je snoeren. En dan moet je uitkijken. Ja, dus ik... je laptop het niet straks, lekker. Ja, van ja, ze is wel alle controlepunten. Was ze wel gepasseerd met die eekhoorn. Maar pas in het vliegtuig kreeg ze te horen dat het dier daar niet gewenst was. Maar ze weigerde het toestand te verlaten. En er werd de politie erbij gehaald. En als toestanden. toestand, nou, er zijn beelden van. En uh, oh, wat, wat er gaat doen. Ja, ze dachten eerst, wat voor sjaal heb je daar nou om? Maar dat bleek dus de zijn van een eekhoor. Hij beweegt! Ja. Nou, toen zagen ze het dier afschuwelijk. Marcus, wat uh, heb jij zo in de wereld ontdekt? Ja, uh, leuk nieuwtje uh, als je Vespa-fan bent. Ja? Uh, Vespa heeft namelijk, uh, vanaf nu kun je de uh, Vespa Electrica kun je, uh, uh, reserveren. Nou, ja. zo, Zoals de naam al doet van mijn vermoeden, is hij elektrisch? Maar zegt gênant. je bent zelfs een lekker irritant dingetje wat door de straat heen komt. Ja, maar nu ben je, nu ben je een... Nu, nu kun je irritant zijn. En horen mensen je niet aankomen. Dat nee. is ook nog eens van. Ja, precies. En een vlakkantje. Weet je, de, de, de scooter gaat 100 kilometer rijden oh. op een volle oh. accu. Dus ah, dat, ah, dat... Niet 100 kilometer per uur, maar gewoon hij kan 100 kilometer rijden nee, nee. en dan valt hij, is, hij uit. Hij is vergelijkbaar met, een, met de traditionele 50cc scootertjes. Yeah. En, opladen van de accu duurt ongeveer 4 uur. Oh, dat dus is dat is wel lang, maar 100 kilometer is best wel veel met de scooter. Nou oh. uh... oh ja, als je denkt dat je hem in en rondom op de stad gebruikt... En je ja. kan hem bij een vriend weer even inkoppelen. Of ja, aansluiten. En, ja. en je krijgt dan natuurlijk steeds meer oplaadpunten. Ook gewoon voor scooters, Net ja. zoals dat je voor elektrische fietsen steeds meer oplaadpunten hebt. Ja, ook dat. Dus, ja, maar, je gaat ergens uh, heen. Wat, wat kost hij? Ja, dat is wel een dingetje. Nou is Vespa nooit, eh, nooit bekendgestaan om zijn goedkope prijzen. Maar nee. hij kost 66,129 eh. euro. Het is wel een even serieus, van, uh, serieus nou Rondom het huis, ja ja. Om um uh, even achterin de tuin na te komen. 66, uh, 6600 euro. De Dat levering is... in uh, Europa uh, uh, begint uh, half november. En uh, volgend jaar zal de scooter ook verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten. Nou, ja, uh, goed om te weten. Een stukje techniek. Je kan het hier horen bij Toebal Geleefd. Nou, net hadden we natuurlijk best wel een beetje een zoetsappig plaatje. De tijd voor even een lekker opstandig plaatje van de Viagra Boys. Zeg maar, Ja, de Viagra Boys, weten ze. Het is echt het opstandige nummer. Het heet de SPORTS! Ze hebben een fucking hekelen aan sport. En dat is wel duidelijk door in deze plaat. Baseball. Basketball. Wiener dog, Short shorts. Cigarette. Turfboard. Ping pong. Rugby ball. Boys do the dance down on the beach smoking dope short shorts cigarette Dus een neiging om gewoon tegelijkertijd opstandig te zijn. Hey. Rechts tegenaan te schoppen. Viagra Boys hebben een album uit... En dit staat erop, sports, en een Netflix. clipje erbij. Ik kom het even, even te visualiseren. Hij staat op de tenniscourt, op de tennisbaan. Hoe oud zijn de, ze, die jongens? Die zijn dan zeker boven de 60 of zo? Deze mannen? Deze, hij is 40. Hij heeft al een beetje een grote buik over de tatoeage. Hij staat daar in zijn, in zijn joggingbroek. Met zijn Nike staat hij daar op de tennisbaan... een beetje met de microfoon heen en weer te zwalken. En hij krijgt tennisballen tegen zijn hoofd aan. En nou, hij, roept maar, hij roept de hele tijd, sports! Hij heeft er een schoftig hekel aan... Het plaat naar mijn hart, gewoon dit. Ja, klopt wel een beetje. Ik, uh, wat ben jij aan het doen? Oh, ja, jij bent ik na... kijk even naar de Viagra Boys. Oh, maar, uh, ik zie dat ze een leuke optredens ze? geven. Hallo. Ik. Ik, ik kan me wel voorstellen dat jij je één voelt met de naam. Ja, ja klopt. <lacht> op ja, jouw echt. leeftijd. Ja, op mijn leeftijd kijk ik toch ja. regelmatig dat ik even zo'n pilletje van de plank pak. Dus even kijken of je nog. Uh... Kun, kun je die gewoon bij de apotheek halen? Ja, want die blauwe pil. Ja, man, zeg. Wij uh, ja, krijgen namelijk altijd uh, reclames voor. Dat, uh, ja? uh, heb je ooit een keer gekeken hoe duur ze waren? En dan word je steeds uh, doodgegooid met die reclames. Echt waar? Ik heb nog nooit gekeken hoe duur ze zijn, maar. Nee, dat is wel mooi. Afgelopen week uh, heb je toch allemaal nog gevolgd? Het gouden televisiering Gala. Oh, die, die... Het enige hè, van die bo? Wat dat enige? Vond, Ik vond toch dat de, dat de luistermoeder had moeten winnen. Ja, oké. Okay. Ja, ik vond gewoon dat Ali B had moeten winnen, gewoon. Waar ben jij? Oh, echt, voor het optreden. Echt oh, zo in mooi, zo gevoelig. Ik mis je, ik mis je. Ja, goed, heel mooi. Goed, nee, natuurlijk, ja. hij heeft gewoon de boven. van de Hij dus heeft heel veel prijs in de wacht Twee hè? keer gewoon. Ik moet zeggen, hij doet het goed, hoor. Ik vond het vroeger al leuk bij uh, Talk Radio, zat hij vroeger. Dat is nu business nieuws, is dat. Maar vroeger was dat Talk Radio. Daar had hij een programma, dat deed hij heel goed. Later natuurlijk, heel Boulevard dat deed hij heel mooi. Later heeft hij dat programma's gemaakt. Dat ging niet echt helemaal goed. Wacht even, zei je nou dat... dat zei je nou... RTO Boulevard en mooi in één zin? Ja, ik vond RTO Boulevard vroeger toch wel grappig. Maar dat heb ik het wel over ruim tien jaar geleden, denk ik, toen hij erbij zat. Maar goed, toen vond ik hem grappig. Later heeft hij het programma's gemaakt. Ja, dat was minder. En nu heeft hij weer echt een hele leuke programma's. Alleen het is natuurlijk wel heel erg week. Het is natuurlijk wel heel erg huilen en over drama en zo. En ik haak daar heel snel alweer van af. Maar ik vind dat hij het altijd verdiend heeft, zeker. En de luistermoeder, dus ja, het blijft iets aparts. Hè. Het is gewoon een heel ander genre. Het is gewoon heel, heel maf. Het is raar dat het nooit op de televisie is geweest. Ook dat oh, maar die verwarring op... gaf van de luizenmoeder heeft wel de zilveren stijl. Ja, die heeft wel wat gewone. Ja, ja, ja Zij okay. ja, is ook wel het gezicht van de luizenmoeder. En dat, ja. is wel, dat is wel vernieuwende televisie. Omdat iedereen het ook herkent. En er nooit iemand op het idee kwam om daar een serie omheen te maken. Om zoiets simpels. Goed. Ja, nou. Nou, het zijn geen simpele dingen hoor. op zoals schoolpijn. Of zo schoolpijn. Ja, op. Oh, Er gebeuren wat dingetjes. Allemaal intu. Ja komen je, kom je daar om, om. Dingen worden gezegd, maar niet benoemd. En nou, het is wel, wel grappig. Nou, vertel. Wat hebben we nog meer te melden? Ja, Rotterdam wil uh, twee start-ups gaan uh, toestaan... om elektrische deelsteppen in de stad uh, aan te bieden. Oh. Net als bij uh, de deelfiets... kunnen uh, deze e-steps met een uh, smartphone-app... Uh, van het slot worden gehaald. En uh, waarna zie je overal de, door de stad touren op je elektrische uh, stepje. Maar het is geen step meer dan? Nee, ja, nee, nee dat is zeker waar. Maar... Ja. Je snapt het deel toch? Ja, ik snap het wel. Ik bedoel, ik heb pas geleden bij Grofveil een step gevonden. een uh, volwassenen step, weet je. Met zo'n gro grote wielen. Die ben ik aan het opknappen. En toen heb ik de afgelopen week even een klein stukje gestept. Ik denk, het is toch wel weer geinig om te steppen. Ja, maar het is onder... best wel een snelle manier van vervoeren. Het gaat best wel snel, ja. Als je even doorpakt... Ja. Ja dat laatst was ik gewoon aan het fietsen... en er was ook een jongen dan met zo'n skateboard. En die ging gewoon net zo hard als ik. Ja. Dat is dus mij nooit gelukkig op een skateboard. Hoor, maar uh, maar... zegt dat wat over dat skateboard? Of, ja. Over mij. Ja, maar het misschien... is ook een elektrische skateboard heel vaak. Die je motor niet. Die zitten zich op een mobiel zo. En dan zitten ze gewoon met het mobiel zitten ze mobiel om dat ding te besturen. Hè? Oh, oké. Okay. Ja, dat is dat handig. Het gaat heel ja. erg ver gewoon. Ik heb nog een naar berichtje. Oh, Wil je ja, een ja. naar? Want dit vond ik wel heel apart. Ja. Er was een, uh, in Amerika was er, in Detroit was er een lugubere fond, want er was een anonieme brief gestuurd naar de Ja, wacht door van leuke muziek dan. Ja, weet je, spannend. Ja. <laughs> hey, doe, doe maar iets uit uh... Ja? Uh, met de Bates Family en zo. Een oh, ja, de, ja, ja, ja. ja, echt een je. Maar een anonieme brief leidde de politie naar een uitvaartcentrum... waar ja? in het plafond van het gebouw... Oh, ja. elf lijken waren verstopt. In het plafond? Ja, negen van de lichamen zaten verpakt in kartonnen dozen... en de andere lichamen werden gevonden in vuilniszakken. Huh? En de politie had echt zo van... Uh, uh, wat is dit dan? In die brief stond dus exact beschreven waar de lichamen lagen... En de politie zei al tegen de media van ja wie heeft die brief geschreven? Het is niet duidelijk, maar die persoon wist ervan. Dus misschien was het al een medewerker. Maar een manager van het uitvaartcentrum die zegt echt tegen de Detroit nieuws van nou, nooit geweten en ik weet niet hoe het heeft gebeuren en ik heb geen idee hoe lang het dan aan de gang is. Het is heel naar en er moet echt worden onderzocht wie dit heeft gedaan. Het is de Cantor funeral home en het was in april al door de autoriteiten gesloten, want bij een inspectie werden toen twee lichamen gevonden die in Vergevorderde staat van ontbinding waren en ook werden lichamen ongekoeld bewaard in een garage. Wat een zoetje. Mm. Echt uh, had van iemand... Funeral Home. Ik ben wel benieuwd uh, hoe dat nou zit. Het is, nou ja, wat ik... zijn ja. die dan vermoord of hebben ze ze uit de kist gehaald Waarom had iemand daar rekening allemaal... niet betaald Ze dus zeggen van, nou, we doen met die lichamen. Ja, verbranden hebben ze niet voor betaald, dus we doen er even het plafond. en dan kijken we dat is... later wel. Ja, goed. Nou, we zullen jullie wel even uit de brand helpen? Nou, nou? het is uh, weer een, uh, het is wel een heel spannend moment. Nou, misschien is dit meer op zijn plek. What the fuck? Ja. Goed, oma zit nog ergens in de stoel, in de rocking chair. Ja. goed. Gisteravond uh, had ik nog even contact met uh, onze jinglemaker uh, Peter. En Peter luistert uh, regelmatig. En hij komt nu weer met een nieuw plaatje uit uh, The Rational. Althans, als je het zo moet uitspreken. En The Rational heeft ook een LP uit, een langspeelplaat, een CD. En dit is erop te vinden: Fuel to the Fire. En ik vind het sfeervol. Het is een donkere meneer en het lijkt in de videoclip ook wel een soort te zijn naar blank. Dus volgens mij heeft dat ook te maken met blackfacing of dat soort dingen. Er zit volgens mij wel een lading aan deze plaats. Je ja, hebt Fuel to the Fire, The Rational. Imagine if we had a choice Yeah, we'd fuel to the fire And yeah, imagine if we had a voice, what would we say The just deny us? God, En... de blood, fuel to the fire. Ja. Yeah. Fuel to the fire. Precies! Leuk! And... Beter komt met deze aanrader. Het is een uh, leuk beentje. Leuk stukje muziek dit. De zaterdagmorgen. morgen. Ja, het it, is... Vijf minuten voor tien, fuel to the fire. Is het een beetje een soort uh, voer voor een discussie. Hè? En de discussie die nu, nu momenteel natuurlijk wordt ge, ja, gevoerd, is natuurlijk de zwarte Pieter discussie. En dan niet de zwarte Pieter discussie, maar meer het feit wat dan nou gebeurd is in Dokkum natuurlijk. En daar op de snelweg. daar zijn natuurlijk de, de, de, de dwarse... Priessen zijn daar op de weg gaan staan natuurlijk. Want ze willen daar de anti-zwarte pieten demonstrant tegenhouden. En daar is gisteren ook een rechtszaak voor geweest. En uiteindelijk, ja, waar ging het nou precies om? Het ging om dit. Verdachten hebben de veiligheid van het verkeer in gevaar gebracht... en de grondrechten van anderen ingeperkt. Grondrechten... Zoals het recht om geen fysiek gevaar op te lopen door het handelen van anderen. Is dit de computer zou je denken? Nee, dat is niet de computer. Dit is de advocaat van de tegenpartij. Die vindt gewoon dat ze, ja, ze, hadden, ze mochten demonstreren. En ze hebben, dat mochten ze, dat konden ze niet doen. Omdat ze werden tegengehouden. Maar goed, dan zegt de advocaat natuurlijk van de, de, de dwarsvriezer. Uh, die zegt dan dit. Het was een uiting van een mening. En die mening luidde dat het niet verstandig was... dat deze betogers in Dokkum hun demonstratie zouden houden... omdat dat niet goed zou zijn voor de veiligheid van de kinderen. dan zeg ik het even heel genuanceerd. Ja, het is... uh, dus dat is een uiting van een mening. En ik heb het op de zitting uh, een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid genoemd. Ik, ik heb het een zwaar middel genoemd, maar wel een mening. Wel een mening, ja, klopt. Is het is een grappige de, ja, de... Ja, We hebben vrijheid van meningsuiting, ja, dus, dus... Dus, dus... Dus die mensen die daar, die dwarsen vriezen die hebben zeg maar ook een mening geuit daar op de weg... door die anti-demonstranten van de Zwarte pieter te houden. Maar die konden wel... het maar die konden dan ook weer een mening niet uitdragen. Dus best wel lastig. Je mag je mening, je mag je mening uitdragen. Dat is het Ik denk dat het hier vooral ook het probleem is dat ze het. Uh, het, algemeen belang, zeg maar... Het, het, gewoon het verkeer gevaar Ja, dat heb ik denk ik ook. Ik denk uiteindelijk dat ze moeten onderzoeken... want ze hebben nu uh, geen geldbedrag gekregen... maar ze hebben uh, een taakstraf gekregen... want dit geldbedrag was eigenlijk al opgehaald door uh, een groepering... die zei van, nou, wij willen hun wel helpen hoor. Ik doneer wel. Als ze vrij worden gekocht... of weet ik veel wat, hebben wij het geld wel Dus... Geen geldboete, maar gewoon een taakstraf. Ik vind dat ze eigenlijk moeten uitzoeken... wat is de economische schade die we daar hebben geleden? Hoeveel lang hebben ze daar stilgestaan? Welke bedrijven zijn daar betrokken geweest? Ik denk dat ze dat moeten uitzoeken. Dan krijg je misschien een goed beeld. Want daar gaat het oh. om uiteindelijk. Ja. Alles, we hebben zijn mening. En die moesten ze dus over de rug van de Nederlandse maatschappij uitvechten. Maar er was laatst ook een filmpje... dat mensen zomaar ja, ja. op de snelweg iets tegenhielden, hè? Heb je dat ook gezien op tv? Er waren gewoon een aantal jongens in mooie auto's. Oh ja, en die dat hadden was toen toch... gewoon even een file En Die gingen gewoon middel te de snelweg ja, stilstaan. Ja, klopt. Je we hebben niet hoe het afgelopen is met die gasten. Want, ja, ik meen je dezelfde actie misschien. Want er scheen ook echt uh, aan het eind van die file... dus ook nog wel een kettingbotsing gekomen. Oh, oké. Dus we okay. hebben eigenlijk uh, doodslag op een... Uh... Dat, nou ja, als daar iemand bij om het leven is... gewoon natuurlijk wel dan. Ja. Dat is zeker waar. Maar dat wat wilde jij dan mogelijk. toevoegen, uh, Marcus? Nou ja, uh, hoe weet het? Uh, als je dan uh, toch de economische waarde... als je dan dus een soort Piet afschaffen. Hoeveel gaat dat kosten? Als we het sint helemaal oh. afschaffen. Oh ja. Want ja, daar zitten best wel economische belangen bij. Dat, dat is zeker ook wel weten, waar. zeker ja, weten. Ja, dat is ook wel. Nou, ik ben er al voor hoor, gewoon helemaal af te schaffen. Echt? Ja, hem gewoon een vege Piet of uh, gewoon helemaal Sint-Klaas Klaar. Ja, maar dan gaan we dan gaan we Maar dan wat, krijgen, wil je, wat wil je dan als alternatief? Nee, Halloween, Halloween. Hallo, nee, ook, ah. ja, dat, ja, maar dat dit begint al, Halloween. Ja, bedoel... ah, nee, dat weet ik. ik... Het, is, het is sowieso al een heel moeilijke maand. December, dan heb je eerst Sinterklaas, dan heb je de kerst, dan heb je oud en nieuw. Wil... Alles in één maand? Dat is voor de kinderen veel te veel, man. Maar wil je dan met, met, met kerst uh, cadeautjes? Ja. Met de kerstman? Ja. ja. Ik uh, ben er wel vol voor. Ho, ho, ja, hoor. Kom, hoor op ho, ho. bij die kerstman. Oh. Nee. Christmas! Ja, hoor, ik vind. Oh, oh, oh, oh. En ook we hebben veel vrije dagen ook. Weet je, uh, ik, nou, als, nou, hou op. ik als oude man heb heel veel oude lullenuren. Waar is dat in Gostam goed voor? Nou, zo kan je aan het werk blijven. Anders yeah. je red je misschien niet. Nee, nou, maar goed, die dagen ga ik wel een keer opnemen en dan moet we iemand anders voor mij worden ingeroosterd. Ja. Dat kost allemaal weer extra geld. Nou, nou, goed. misschien ben ik wel heel erg kort in de bocht. Maar ik ben wel klaar om Sinterklaas gewoon helemaal uh, af te schaffen hoor. Eepa. Sinterklaas. Fuck is hij toch nog op. Ja, al... Ik vind het, uh, ja, bij ons is het nog steeds wel echt een familietraditie om het elk jaar te vieren. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik, vind het lastig. Ik snap, ik snap alle twee kanten, de argumenten. Ja. Uh, alleen de alternatieven die waarmee we komen, nou ja, op zich die gekleurde pieten ja. kan ik. Wat mijn probleem is met de roetveegpiet... Ja? is uh, niet zozeer het stukje uh, dat, of, of hoe het eruit ziet of dat soort dingen. Ja? Maar het is heel moeilijk. Voor, sommige, voor, voor scholen en dat soort dingen. Ja? Om dat zeg maar. door te voeren. zonder dat dat opvalt. Om het zo maar te zeggen. Nou je? ja, waarschijnlijk ja, één generatie krijgt er een beetje last van. Nee, maar de daar, daar, daar doe ik niet op. Ik nee? doe op. Uh, Um, ja, Ik wil het eigenlijk niet hardop op de radio zeggen. Nee, doe dat, dat, dat... maar niet. Ik heb het niet uh, hardop gezegd. Ja, maar... maar... ja oké. Okay. Nou ja, goed, dus... uh, discussie is nog lang niet over. We gaan er vast binnenkort wel weer over doorpraten, natuurlijk. Ja. Straks is het hier een goede morgen De lijnen zijn alweer oké okay bevonden. We hebben even contact gehad. Ja, ze zijn hier aan de deur zijn ze geweest. Ja. En ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. En we spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Hoi, hoi. Hoi. Tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.